Gisteren leek het erop dat El Baradij interim premier zou worden... maar zijn benoeming werd afgeblazen na felle protesten van de Noor-partij. Deze streng islamitische partij steunt het afzetten van president Morsi... maar wil niets te maken hebben met El Baradij. Ook vandaag hebben aanhangers en tegenstanders van Morsi... op grote schaal gedemonstreerd. In tegenstelling tot vrijdag zijn er tot nu toe... geen berichten over gewelddadigheden. Miljoenen Nederlandse euro's voor de wederopbouw van Srebrenica... zijn door corruptie niet op de goede plaats terechtgekomen...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 Mogelijk was de auto op de verkeerde weghelft terechtgekomen. De vrachtwagen vervoerde paarden van de bekende springruiter... Hendrik-Jan Schuttert uit Omme. De chauffeur van de vrachtwagen en de paarden zijn ongedeerd. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... moet het aanbod van Venezuela voor politiek asiel snel aanvaarden. Dat zegt de Russische parlementariër, parlementariër Pushkov... die vaak officieus namens het Kremlin spreekt. Daaruit valt op te maken dat de Russen snel van Snowden af willen... De klokkenluider zit in de transitruimte van een Moskouse luchthaven. Amerika wil hem berechten voor het openbaar maken van geheime documenten. Bij een treinongeluk in Rusland zijn 76 passagiers gewond geraakt. Dat gebeurde toen de trein ontspoorde... waarschijnlijk doordat de rails verbogen waren... door de tropische temperaturen in de regio. De trein was met zo'n 600 inzittenden onderweg van Siberië naar de Zwarte Zee. Zo'n 15 mensen zijn er slecht aan toe...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 De Britse tennisser Andy Murray heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale Novak Djokovic uit Servië met 6-4, 7-5 en 6-4. Murray is de eerste Britse winnaar van het mannentoernooi op Wimbledon in 77 jaar. De laatste was Fred Perry in 1936. Het weer, het blijft vannacht helder, minimaal rond 12 graden... Morgen opnieuw een zonnige dag met maxima van 21 graden aan zee... tot 25 in het binnenland. Dinsdag ongeveer hetzelfde. Vanaf woensdag wat meer bewolking en iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Het classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixt het komisch duo e Good as Man en Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robeco.summernights.nl. Elke dag sterven 19.000 kinderen. 19.000 kinderen. Elke dag. Met simpele middelen als vaccinaties, mosquitenetten en schoon drinkwater... kunnen we zorgen dat deze kinderen overleven. Die 19.000 accepteren we niet. Want elk kind dat sterft is er één te veel.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 Binnen zit John Jansen van Galen. De grote uittocht is weer in volle gang. Straks spreken wij in dit oog over de Portugese dichter Fernando Pessoa... die nooit op vakantie ging. Dit weekende schreef Jos Palmen trouw dat zijn vader... als de Volkswagen Passat eenmaal vol beladen was en gereed stond voor vertrek... stevast Pessoa aanhaalde. Wat kan China, of in hun geval dan Frankrijk of Italië... Wat kan China mij bieden dat mijn ziel mij al niet zou hebben gegeven? Goedenavond, dit oog blijft allermens thuis en is evenmin van de straat. Zo spreken wij dus over de grote dichter Fernando Pessoa... onder meer met de zanger Fernando Lamerinas. Zo spreken wij ook over een kanon van de Russische geschiedenis... onder meer met de muzikus Irena Filippova... En we reizen met de paus naar Lampedusa. Voorts gaan we naar Egypte, bakermat van de beschaving... thans crisishaard van de politiek. En om dichter bij huis te blijven... ook nog de Nederlandse medaillewinnaars op het WK Skills. Vakmanschap is meesterschap, zeg maar. Eerst hoort u van ons wat morgen zoal in de ochtendbladen staat... en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 7 juli. Na... De crash gisteravond op de luchthaven van San Francisco blijkt aan twee mensen het leven te hebben gekost. 180 mensen raakten gewond en 120 bleven ongedeerd. Dat mag een wonder heten, vindt de burgemeester van San Francisco. is incredible we Overlevenden vertellen wat ze hebben doorstaan. Het toestel schokte hevig en kwam met zo'n harde klap op de grond dat het dak instortte. Hoe het zo mis kon gaan is nog onduidelijk. Het toestel vloog te laag en te langzaam, zeggen ooggetuigen. Het raakte de grond nog voor de landingsbaan. Was way too low, way too soon. pancaked runway. Het vuur in het Canadese stadje lac mégantic is een dag na het treinongeluk nog niet gedoofd. De brand brak uit nadat tankwagons met ruwe olie en met een harde knal de lucht ingingen. Inwoners zagen een enorme vuurbal waarna een rivier van vuur door de straten stroomde rue. rue de feu. C'était une rivière de feu. In het puin van verwoeste gebouwen zijn doden gevonden. Eerst drie, later twee. Ik ben in mesure, présentement, de vous confirmer dat twee andere personen hebben aangetroffen. Ce qui porte le total, maintenant, à cinq personnes qui ont été retrouvées dans les décombres. Waarschijnlijk loopt het dodental verder op. Er zijn zo'n veertig vermisten, maar duidelijk is de lijst nog niet. Het kunnen er meer of minder worden. C'est un chiffre qui peut évoluer autant d'un sens que de l'autre, autant à la baisse qu'à la hausse. Mais à ce stade-ci, je peux vous parler d'une quarantaine de personnes qui sont rapportées manquantes. Na tien jaar juridische strijd is het de Britse regering vannacht gelukt om een radicale moslim het land uit te zetten. Abu Qatada. Hij moet terechtstaan voor terrorisme in zijn geboorteland Jordanië, maar Britse en Europese rechters hielden uitlevering tegen, omdat hij daar geen eerlijk proces zou krijgen. Dat het zo moeilijk was om van hem af te komen, heeft het bloed van premier Cameron tot het kookpunt gebracht. And it's an issue that, like the rest of the country, has made my blood boil. That this man who has no right to be in our country, who's a threat to our country, and that it took so long and was so difficult to deport him. Op Wimbledon ging een andere Britse wens in vervulling... waar nog langer naar was uitgekeken. Na 77 jaar ging de titel weer naar een Brit, Andy Murray. Hij versloeg Novak Djokovic. Vorig jaar verloor Murray in de finale van Roger Federer. Dat hij nu wel de beker in handen mag houden, voelt toch net anders. Maar boy, hoe voelt het nu om trophy now? te houden? Het voelt een beetje anders dan Iedereen wilde een Britse winnaar zien, wist Murray. Hij hoopt dat iedereen heeft genoten. You know how much else to see a winner, uh, In Australië werd een surfer van zijn plank geslagen door een walvis. Het dier zwom met een jong bij Bondi Beach in Sydney. En de surfer kwam kennelijk net iets te dichtbij. Door de klap raakte hij buiten Westen. Maar hij ho houdt er niets aan over. Wat blijft, is een mooie herinnering aan de ontmoeting. Eindigend in een high five. Ik remember this magnificent whale. Just slowly coming to the right of me. And coming for another look. And you know. And I just kinda I kind of felt like talking to it like a dog, you know, like or animal. You know, said, Hey, you know, that was it. Maybe was giving me high five, I don't know. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Meneer Wouter jong naast mij, las de kranten vanmorgen vroeg al, schreef er een samenvatting over en die begint hij nu voor te lezen. De Telegraaf maakt melding van een doorbraak in de zaak van de Butlermoord. Dertig 30 jaar na dato is in de beruchte moord op weduwe Dorothea van Wielik... alsnog het bewijs geleverd dat de destijds tot twaalf jaar... zelf veroordeelde thuiszorger Dick van Leeuwarden onschuldig is, schrijft de krant. Met een spectaculaire doorbraak hebben volgens de Telegraaf... wetenschappers aangetoond dat de toen 72-jarige vrouw... een natuurlijke dood is gestorven. De nu 69-jarige Van Leeuwarden werd ervan beschuldigd dat hij de weduwe... waarmee hij vijf weken voor haar dood was getrouwd... had vergiftigd met alcohol en medicijnen. Tientallen andere vooraanstaande deskundigen waren in eerdere herzieningen... al unaniem in hun oordeel dat dat niet zo was. Maar steeds veegde de Hoge Raad dat van tafel. Door de ontdekking dat de weduwe Van Willik een natuurlijke dood stierf... heeft advocaat Geert-Jan Knoops nu goede hoop dat Van Leeuwarden eindelijk gerehabiliteerd wordt. Hoe ethisch is all-inclusive, vraagt de Volkskrant. Niet echt, lijkt het antwoord. De all-inclusive vakantie is populairder dan ooit... maar de meeste lokale ondernemers profiteren er niet van. De krant geeft het voorbeeld van een ondernemer op het Griekse eiland Corfu. Vanaf de stamtafel in zijn vrijwel lege restaurant... kijkt hij volgens de krant met lede ogen... naar de bussen vol Russische en Britse toeristen... die op het strand worden gedropt. Ze komen om te zwemmen en gaan dan gauw weer terug naar hun all-inclusive resort om te eten en te drinken, want daar hebben ze voor betaald. Uit onderzoek van de Wereldbank blijkt dat slechts 10 tot 20 procent van wat deze resorttoeristen besteden terechtkomt in de lokale economie. De toeristen zelf zijn er zich nauwelijks van bewust. Mensen kiezen voor all-inclusive vanwege het gemak. De resorts creëren werkgelegenheid, wordt wel gezegd. Maar het is vaak laagbetaald werk met lange dagen en geen kans om hoger op te komen. Het management wordt ingevlogen uit Europa of de Verenigde Staten, net als het eten in de restaurants. En de winst verdwijnt het land uit, omdat de resorts meestal in handen zijn van westerse investeerders. Dus de Volkskrant vindt All Inclusive niet echt ethisch, lijkt de conclusie. Het Nederlands Dagblad schrijft morgen over de babygekte... die in Groot-Brittannië begint toe te slaan. Het kind van prins William en zijn vrouw Catherine wordt deze maand geboren. En waar het gerucht vandaan komt, weet niemand. Maar opeens lijkt iedereen te weten dat de baby er heel spoedig zal zijn. Misschien wel deze week. Dus liggen de winkels steeds voller met koninklijke geboorte -keech. De gynaecoloog die de bevalling zal leiden... heeft zich volgens het Nederlands Dagblad laten ontvallen... dat hij is gestopt met het drinken van alcoholische dranken dan is hij tenminste volledig paraat als de bevalling zich aandient. Dat geeft te denken natuurlijk. Maar inmiddels worden bij het St. Mary's Hospital in Paddington... ook vier parkeerplaatsen permanent vrijgehouden. Maar het voornaamste argument dat eronder doet is... Buckingham Palace heeft medio juli opgegeven als verwachte geboortedatum... om zo de media op een dwaalspoor te brengen. Want de baby komt natuurlijk eerder, deze week al of zo. Niet echt rationeel. Bovendien staat de media inmiddels massaal te wachten bij het St. Mary's Hospital. Ze willen de kans niet missen op een plaatje van de arriverende hertogin Kate met weeën. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En nu meteen naar Sander van Horen in Cairo. Goedenavond. Goedenavond. We horen net in het nieuws dat er een politieke doorbraak zou zijn in Egypte. Een nieuwe kandidaat premier. Vertel ja. op. Ja, zou zijn, is het het eerste woord wat je daarin moet opmerken. Want uh, de, de Mohammed al Baradei, je, je weet wel, de premier die uiteindelijk geen premier werd van Egypte... die zou nu vicepresident worden en dan zou er een technocraat, uh, meneer Adin... dat is een uh, oud-president van de investeringsbank in Egypte... die zou dan dat, -premier, of dat premierschap krijgen in die overgangsregering. Maar het is allemaal erg schimmig in Egypte. En ik geloof het pas op het moment dat ze op het bordes staan... Ja, want dat, die, die El Baradei, het oudhoofd van het Internationaal Atoomagentschap, die was al bijna interim premier, maar de nieuwe partij ja. is, is daartegen. Waarom eigenlijk? Dat zijn uh, salafisten, dus uh, streng religieuze moslims, een uh, machtsfactor van belang, uh, concurrenten van de moslimbroederschap. En zij hebben zich achter de machtsovername uh, door het leger geschaard. En uh, daar zaten ze ook bij toen dat bekend werd gemaakt. Maar ja, al-Bardai is natuurlijk niet alleen voor de moslimbroederschap een gruwel, maar ook voor deze Al-Noor-partij, een seculiere, liberale, westers georiënteerde man. Ja, dat is een driedubbele vloek in, in het woordenboek uh, ja. van Al-Noor. Maar zouden dus ze, ze dan wel daarvoor gaan liggen? Maar zou ze dan wel accepteren dat hij uh, vicepresident wordt? Nou, dat zou zo'n compromis kunnen zijn... waarbij er vast nog van alles anders over tafel gaat. Maar kijk, als ze pragmatisch zijn... dan zien ze dat ze met al Baradei natuurlijk ook wat kopen. Twee dingen eigenlijk. Ten eerste, al Baradei is de voorzitter zeg maar, van de koepel van oppositiepartijen. Relevant om die erbij te hebben. Maar juist omdat al Baradei uh, zo pro-westers is... en in het Westen ook een graag geziene gast is... Uh, Egypte heeft het Westen nodig. Het IMF en de Europese Unie voor leningen. Als ze, uh, het IMF en de Europese Unie tegenover... Al Baradij zitten. Ja, het praten ligt een stuk makkelijker... dan wanneer ze tegenover iemand anders zitten. Ja, die, die nieuwe kandidaat, Baha Eldin... die ja. wordt hier door het ANP betiteld als een sociaal-democratisch jurist. Ja. Ja? ja, okay. nou ja nogmaals. We en niet zo'n pro-westers als El Baradij? nou, in elk geval niet zo omstreden. Kijk, al die heeft natuurlijk uh, als voorzitter van die koepel van oppositiepartijen... ook oppositie gevoerd tegen Morsi. En uh, dat, dat maakt hem uh, in elk geval politiek omstreden hier in Egypte. En deze meneer Redin, die heeft dat inderdaad een stuk minder. Ja, nou, we zijn benieuwd hoe dit verder afloopt. Sander van Hoorn, uh, is, er, is er momenteel beroering nog in de Egyptische hoofdstad? Demonstraties? Ja, als je beroering noemt noemt een hele hoop vuurwerk... dat wordt afgesloten aan de ja. voet van het hotel waar ik nu zit. Jazeker, er staan nog altijd heel veel mensen op het Targierplein. Een plein verderop, daar staan nog altijd heel veel moslimbroeders. Ik heb op dit moment niet echt een beeld van de aantallen. Wat relevant is om te weten is dat die beide partijen... op dit moment niet bij elkaar in de buurt komen. En dat was wel waar iedereen een beetje bang voor was. Dus gevechten tussen die twee grote groepen die zijn er op dit moment niet. Dank Sander van Horen in Cairo. ¶¶¶ Think I'm gonna dance ¶ Think I'm gonna sing ¶ It's another day to start things over gonna move, think I'm gonna find my groove, gonna give it up and go. Met It's another New Day. Dat is ook morgen voor de pauze. Want voor het eerst sinds zijn verkiezing gaat Franciscus Rome verlaten voor een officieel bezoek. Morgen Lampedusa. U herinnert zich het eilandje in de Middellandse Zee, waar duizenden Afrikaanse vluchtelingen proberen Europa binnen te komen. Luister maar. De Italiaanse kustwacht heeft opnieuw honderden Noord-Afrikaanse migranten onderschept... voor de kust van het eiland Lampedusa. De helft komt uit Libië. Zo'n 200 migranten zouden nog in aantocht zijn. Sinds de onrust begon zijn duizenden vluchtelingen overgestoken naar Europa. Dat was in 2011. Uh, Andrea Vrede uh, in Rome, vaticaan kennen. Goedenavond. Goedenavond. Waarom wil de paus nu naar Lampedusa? Ja, uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat wat Franciscus nu gaat doen is, is in feite een kernthema gaan raken van wat zijn boodschap is vanaf het moment van zijn uitverkiezing. Want hij was nog niet goed en wel paus, of hij vertelde iedereen dat ze terug moesten naar hele belangrijke zaken zoals het zorgen voor elkaar, het, het, het, het, uh, ja, het doen van laatste liefde... Um, om, mensen te geven vooral diegenen die het minst bedeeld zijn in de samenleving en diegenen die bijvoorbeeld als arme Noord-Afrikanen proberen Europa binnen te komen. Dus in feite wat hij doet, is, uh, doen wat, wat zij, wat er zijn priesters ook zegt te moeten doen. Hij zegt, jullie moeten naar buiten gaan. Jullie moeten naar de buitenwijken, de periferie van je parochie, om juist daar naartoe te gaan waar de mensen het hardst nodig hebben. Nou, wat doet deze paus? Hij gaat morgen op Stellensprong een bezoek brengen aan eigenlijk ja. de poort van Europa. Hè? De buitenwijk ja. van Europa. Ja. Nou, hij begon als, als paus van de armen, dat is in wezen wat hij hiermee uh, bevestigt, dat beeld. Ja, dat is, het is absoluut coherent. Het is absoluut in dezelfde lijn. Het is ook Eigenlijk ook helemaal in de stijl die we zo langzamerhand een beetje van hem gewend zijn. Namelijk buitengewoon ad rem en direct. Hij heeft dit bezoek tien dagen geleden ongeveer bedacht. Toen was Lampedusa in het nieuws. Er waren weer boten aangekomen met bootvluchtelingen. Dat waren vreselijke beelden. De paus werd daar echt door getroffen, werd gezegd in een perscommuniqué. En hij wilde er gewoon naartoe. Klaar, boem. niks maandenlang voorbereiden zoals we gewend zijn met vorige pauze, waarbij pausbezoeken altijd hele ja, deftige en ook wel protocolaire zaken waren... die allemaal eindeloos moesten worden voorbereid met veiligheidstoestanden en van alles en nog wat. Nee, deze pauze gaat gewoon precies doen waar hij zin in heeft. En hij heeft zin om naar Lampedusa te gaan om daar stil te staan dus bij die mensen die eh, ja. op, hun, op hun tocht naar zin. Europa het niet gered hebben. Hè? Want het nee. gaat vooral maar ja, u, je om zegt handen. zin. Het, je zin, we kunnen toch niet alleen maar zeggen de paus heeft zin... het heeft toch ook politieke betekenis richting uh, Rome en Brussel. Doe iets aan die toestand. Ik denk dat dat um, zeker meespeelt, want vergis je niet... Franciscus is een jezuïet. Dat is een intellectueel, iemand die wel degelijk nadenkt over alles waar hij mee bezig is. Maar ik denk dat in eerste instantie zijn boodschap vooral heel erg direct, zoals hij dat ziet, direct christelijk katholiek is... Uh, doen waar het op staat en dat er ook een politieke lading in zit, dat zal die ongetwijfeld beseffen, maar verwacht denk ik niet van hem morgen bijvoorbeeld toespraken waarin hij een bepaalde politieke uitspraak zal doen. Ik nee, denk ja. dat hij het heel symbolisch zal houden. En daar okay. zit dan ook wel weer grappig genoeg blijkbaar wel, denk ik ook wel een kracht in die politiek een politieke lading heeft. Alleen, geen ja. politicus zou morgen kunnen zeggen... ja, de pauze heeft het tegen ons gehad. Je, je, je zei dat er nog steeds veel vluchtelingen naar Lampedusa komen. Dat zijn wij een beetje uit het oog verloren. Maar is de opvang daar inmiddels verbeterd? Nou, weet je, het is echt niet meer zo verschrikkelijk erg als het in 2011 was. Toen had je natuurlijk te maken met die vreselijke oorlog in Libië. Je had de Arabische lente, Tunesiërs renden. Echt, we kwamen met boten enorm veel boten naar Lampedusa. We hadden, waren er toen... Ik denk wel 47.000 mensen die in dat jaar Lampedusa hebben bereikt. Nou, dat is in 2012 helemaal ingezakt. Dat waren er ongeveer 5.000. Maar nu zwelt het toch weer een klein beetje aan. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat het lang stil is geweest. Maar nu, ja. in juli 2013, we zitten al boven de 4.000 mensen. Dat oh. is niets vergeleken met wat het was. Ja. Maar Lampedusa heeft het, heeft het er wel moeilijk mee. Het opvang, opvangcentrum is klein. Dat kan het niet zo goed aan. En ja, Lampedusa is natuurlijk ook een eiland dat het langzaam maar wel een beetje zat is... om altijd maar weer geassocieerd te worden met de opvang van immigranten. Ja, dus, maar de um, paus wordt warm onthaald daar morgen, denk je? Nou ja, wat denk je? Ze staat ja. te trappelen, werkelijk. Laten dit, was, we, dit was niet verwacht. Laat ik dus nog even horen hoe blij ze zijn. We hebben een groot grandissima, ja? want het is echt een papa onze isola ja, nou warm, uh, nou, warm welkom. Hè? Buitengewoon. De parochiepriester had Franciscus uitgenodigd toen hij net paus was geworden. Nou, die heeft werkelijk niet gedacht dat zijn okay. wens om de paus te ontvangen... morgen in Lampedusa zo, zo snel nou werkelijkheid zou worden. Het zal een geweldige dag zijn voor die mensen daar. Dank, Andrea Vrede. En dan nu, uh, hier in de studio, reeds klaarzettend, Irena Filipova. <middels> De oevers van de Volga in een uitgestrekt land rijdt een auto de fabriek uit naar een beste vrede klant. Zonder luxe, zonder airco, Wel vier willen en een stuur. Het wordt vooral gekocht door Russen en is daarom niet zo duur. Lade laden laden, waar heb jij me al gebracht? Van de grote volga tot de Amsterdamse gracht. Lade laden laden, de auto van mijn land. Op Ford Mercedes, ik zet ze aan de kant. Skoda Porsche Ferrari, aan de kant. Irena Filipova, wat, wat, wat, wat was dat voor lied? Dit is een ladenlied over Russische, echte Russische auto. Oké, okay, welkom. Ik ben hier te gast om te praten over de Russische kanon. Want geïnspireerd door de Nederlandse kanon... wil president Poetin nu ook een kanon... die kan dienen als basis voor het geschiedenisonderwijs. En daarvoor ook aanwezig is Henk Kern... universitair docent Russische geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Beiden, welkom. Oh nou. uh, eerst Irena Filipova nog even. Aan welke historische gebeurtenissen werd bij jou op school in Rusland veel aandacht besteedt. Het meeste aandacht. Het meeste aandacht. Nou, ik ben natuurlijk de generatie van de rode stropdassen. Dus dat het liefde voor je vaderland... en ook één voor allen, allen voor één... één grote collectief... wat strijdt voor de heldere toekomst... wat communisme zou moeten heten. Maar dat is maar een beeld, we... Dat is nog niet een gebeurtenis. Welke gebeurtenis uit de geschiedenis stond centraal? In mijn... Uh, ja. In Rusland? Ja. <coughs> nou, toch, het meeste is toen Gorbachev aan de macht kwam. Ah. Toen veranderde natuurlijk mijn Rusland, die ik kende... veranderde in Nieuw-Rusland, wat ik ja. nu Ja, dat vind ik wel. Maar wat leerde je nou op school... als de voornaamste gebeurtenis uit de geschiedenis? Eigenlijk? Maar sowieso veel. We leerden <laughs> uh, wereldgeschiedenis sowieso. Maar ook natuurlijk Russische geschiedenis... Ja. Uh, Beginnen van de 6e eeuw tot en met Peter de Grote, Catherine de Grote. Heel klein beetje over Stalin. Heel klein beetje over. Uh, dus we dingen. laten Stalin even horen. Ja. Wat hoorden we Hans Keren? Hans Kerren. Hé, hey, kern. Ja. Wat hoor je? Ja. De, de, de, de oorlog. De belangrijkste gebeurtenis die uh, in het geschiedenisonderwijs uh, over het voetlicht gebracht wordt, is de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Maar die heet daar de Grote Vaderlandse Oorlog. Hmm. Kijk, je... Velika Atjidjis ja, Manaayawana. Velika, jetjes, Velika de, ja. de, de overwinning. De overwinning. Ja. Ja. de overwinning. En dat is de overwinning van de Sovjet-Unie. Ja, zeker. Henk Kern, kun je uitleggen waarom wil Poetin nou zo graag een kanon van de Russische vaderlandse geschiedenis? Ja, dat is inderdaad verrassend. Hè? Ik denk in wezen dezelfde reden als waarom Nederland een aantal jaren geleden die kanon zo belangrijk vond en op de agenda heeft gezet. Eh, Poetin is op zoek naar een consensus. Eigenlijk is Rusland natuurlijk sinds de val van de Sovjet-Unie bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. Ja. En ik heb het gevoel dat uh, Poetin probeert... Hè, met zijn beweging van één Rusland en met zijn uh, campagne... om de bevolking weer uh, trots te laten zijn op hun vaderland... het patriotisme te bevorderen. En een onderdeel van dat patriotisme is een collectief gedeeld beeld van het verleden. Ja. En uh, zijn opvatting is dat dat goed zou zijn... wanneer daar ook een soort van uh, gemeenschappelijkheid over is. En dat er niet vele versies... En, er uh, vragen en tegenstrijdigheden zijn, maar zoals hij het nou, zelf zegt... dat er een, een uniformiteit ja. is. Hè? Maar u zult zelf weten als historicus dat is nou juist het moeilijkste wat je bereikt. Een kanon zonder ja. tegenstrijdigheden of uh, innerlijke tegenspraken. Dit is dan ook het project van een politicus. Hè? Ja, ja. Van iemand die probeert uh, een gemeenschap te maken van een, uh, ja, een heel divers volk. Uh, kun je historici... zeggen dat hij de geschiedenis voor zijn karretje probeert te spannen? Absoluut. Ja. Dat is ook expliciet het doel. Het doel van deze kanon, die geen kanon heet, maar een standaard. Oh. daaraan daar kun je ook alweer iets aflezen. Het is een standaard. Het is iets wat, je, ja, wat vastgesteld is en waar je aan hebt te voldoen. En het doel is om <lacht> mensen het patriotisme in te prenten... en ja, ja. trots te kunnen laten zijn op de grote gebeurtenissen... de grote prestaties van hun land en het verleden. Irena Filippova, wil je nog even iets spelen? Is goed, is goed. Over grote, grote geschiedenis, grote gebeurtenissen in Rusland... Is wat je Henk helemaal terecht zegt, is de Tweede Wereldoorlog. We hebben als kinderen op school altijd op 9 mei grote parades precies, gehad. Precies. En het waren voordrachten met heel veel liederen... met heel veel um, gedichten... We, we zagen veteranen op het plein. Ze kwam bij ons op school. Dus we zagen. Mijn opa was ook veteraan. Dus was zo dicht van dichtbij. En een prachtige filmindustrie, alleen maar over de film. Ja. En als klein meisje ging je met al die veteranen liedjes zingen over de oorlog, op mijn accordeon. Okay. En een van de nummers: de kraanvogels. ik Even laten horen. Soms wil ik geloven dat de soldaten die in de oorlogen gevallen zijn, niet onder witte Kruisen zijn begraven. Maar dat ze kraanvogels geworden zijn. Ik denk dat soms dat soldaten, Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлий. Они до сей поры с времен тех даний летят и подают нам голоса. Не потому, ли так часто. Ipiciana, Muizamalkaya, Gladi, Vnibisa. Ze roepen ons uit lang vervlogen tijden. Hun heese stemmen roepen in hun vlucht. Het is misschien daarom dat wij zo dikwijls kijken een gedachten, nare de avondlucht. Irena Filipova, eh, Henk Kern, eh, ja, als de kraan volgens overvliegen... is ook een prachtige, heroïsche film hè, Zeker, uit de Sovjet-tijd. Ja. Nou, ziet de commissie voor de Canon drieën, nee, 31 moeilijke onderwerpen eh, ja, voor zich. Moeilijke wat, wat is er nou bijvoorbeeld zo moeilijk aan het ontstaan van Rusland? Dat staat daar ook bij. Wat is, ja. is dat een probleem? Dat kan een probleem zijn, omdat het ontstaan van Rusland... praten we over uh, duizend jaar geleden, 862 om precies te zijn... de grote vraag daarbij is, wie heeft dat Rusland gecreëerd? De eerste Russische staat is het Rijk van Kiev. En wie heeft dat Rijk van Kiev nou geschapen? Is dat ontstaan binnen de oostslavische stammen... Uh, ja. waar de Russen uh, van afstammen? Of is dat gecreëerd door vikingen van buitenaf? En het verhaal gaat, de oudste kroniek schrijft dat dus een stam werd uitgenodigd... om van buitenaf eh, orde te scheppen in de chaos van het Russische land. En die stam die kwam uit het Vikingland en die werd genoemd de stam van de Russen. Ja. En uh, dat hele verhaal uit die oude chroniek is uh, de basis van de zogenaamde normanistentheorie, normanistentheze. Dat dus uh, Rusland uh, schepping is van, buitenaf, van, buitenaf, van, buitenaf, van buitenlanders. Ja, ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk wel weer een afgrond voor de nationale eer van een volk ja. dat vooral zijn eigen soevereiniteit heel belangrijk ja. vindt. En het ontstaan dus, van Moskou ook een moeilijk punt. De opkomst van Moskou. Het oh. moeilijke van de opkomst van Moskou is dat het Rijk van Kiev... waar ik het net over had, aan interne verdeeldheid en broedertwisten ondergaat. En het is een klein vorstendommetje in de noordoostelijke periferie, Moskou... dat die zaak na een aantal eeuwen weer herenigt. En daarbij maakt Moskou een einde aan het politiek systeem van Kiev. En het politiek ja. systeem van Kiev wordt gekenmerkt door eigenlijk pluriformiteit... En daar werd de macht gedeeld door vorsten en bojaren... en stadsraden en vrijbuiters. Uh, er was geen eenheid van gezag en het gezag lag in vele handen. Maar in Moskou was een ander systeem. En dat heette autocratie, ja, zelfheerschappij. Ja. En in de, in de zelfheerschappij is alles en iedereen onderge Geschikt, ondergeschikt... Uh, onderdanig aan het gezag van de tsar. Ja. En ja, dat Moskou legt zijn uh, politiek systeem op aan de rest van Rusland... Nou ja, aan de positieve kant kun je zeggen... Moskou heeft gezorgd voor eenheid en heeft de buitenlanders eruit gegooid... en heeft het land weer krachtig gemaakt. Aan de andere kant gemaakt. kun je zeggen, het heeft de democratie eruit gegooid. Het is als je het, om, het, is het ja. einde van de vetje bijvoorbeeld. De beroemde nou. eh, volksvergadering van Novgorod is door Moskou om zeep geholpen. En ja, dus dat het, is stand... het, het verklaarde doel van deze operatie is, en ik citeer... kinderen de patriotische basis van de standaard, de kanon dus, leren om trots te zijn op hun land. Maar als dat het doel is, hoeveel ruimte is er dan voor nuance? Dat lijkt me heel ingewikkeld. De historici zullen hier ook wel uh, het hoofd over breken. En ik heb ook gezien aan de vormgeving die men kiest... dat uh, toch uh, gereduceerd gaat worden, deze standaard, tot een lijst. Een lijst van uh, data, namen, begrippen... Ah, ja zonder de achterliggende verhalen. En de toelichting. Precies. Ja, het is, zo wordt dat historisch besef gereduceerd tot... nou, dit zijn de dingen die je moet weten. Maar wat erachter zit, dat is eigenlijk moeilijk terrein. En dat valt ook niet voor te schrijven. En daar zullen die nuances ja. in zitten. Ja. Irena Filipova, als u het voor het zeggen had... wat zou er dan vooral in ieder geval in die kanon moeten... Nou, ik vind het heel goed als alle feiten worden genoemd zoals ze waren. Ja. In de Russische geschiedenis. Alles, ja. maar daar die maar we gaan nou kiezen. Ja. Feiten alleen zijn geen geschiedenis. Nee. Hè? Het, het, uh, feiten worden pas geschiedenis als je ze in een verband plaatst. En daar ontstaan de nuances en daar ontstaan de dubbelzinnigheden. Ja. En die willen we eruit hebben, zegt Poetin. Ja. <laughs> maar natuurlijk, het is, niet, het is niet erg als patriotisme wordt bijgebracht bij de mensen, want de Russen zijn inderdaad op zoek naar de identiteit. Ja. Maar echt ideologie opleggen zoals het vroeger was, dat is niet goed. Er is ja. geen ideologie, hè? Nee. Dat en gaat het... Poetin ook de straat, de straat van de geschiedenis nog schoonvegen, denk je? En uh, onaangename hoogtepunten wegpoetsen? Ja, je kunt natuurlijk die geschiedenis een bepaalde uh, uh, kleur geven... en een bepaald daglicht stellen. En daarbij is heel duidelijk, maar dat gebeurt nu al dat de gebeurtenissen waar Poetin graag die trots mee wil uh, inprenten. ja, dat die zo gunstig mogelijk worden voorgesteld. En uh, wat is dan gunstig? Ja, vooral het bewijzen van Ruslands onafhankelijkheid... en ja. Ruslands uh, indrukwekkendheid, Ruslands gezag. Als grootmacht, als grootmacht. <laughs> okay. ja, Dat is het punt wat <laughs> vooral uh, naar voren moet gehaald moet okay. worden. Ja. Ja. dank... Uh, en kern, dank Rena Filippova. Tot zover voorlopig de kanon van de Russische geschiedenis. Wij wachten in spanning af. Ja. <laughs> en dan nu naar het World Skills Kampioenschap in Leipzig. Het is het wereldkampioenschap voor jonge vakmensen. En brons in de categorie MTC Manufacturing Team Challenge werd gewonnen door onze landgenoten Pim Bekskens, Wouter van de Ven en Robert-Jan van Wijk. Aan de lijn nu Pim Bekskens. Goedenavond. Goedenavond. Wat moesten jullie precies doen? Nou, we hebben een opdracht gekregen om uh, een blikkenpers te ontwikkelen... die zowel uh, flesjes als blikjes kan persen. En die, die op uh, zonne-energie aangegeven wordt. Oh, en moest dat binnen een bepaalde tijd? Ja, we kregen tijdens de wedstrijd 22 uur om uh, drie werkende persen neer te zetten. Ja, en dat is perfect gelukt, want we hebben ja, brond gehouden. Tentje... Nou, dat is niet misselijk. 22 uur, een machine die blikjes en plastic flesjes fijn knijpt op zonne-energie. Waren er nog meer opdrachten? Ja, we hadden ook nog eens priesopdrachten gekregen. En daar uh, zat vooral veel uh, bewerkingen aan met een CNC-machine. En uh, ja, daar hebben we veel punten op gescoord En daardoor zijn we denk ik ook, ook geëindigd. Een CNC-machine? Die ja, ken ik dat niet. Is een, uh, dat is een uh, computeraangestuurde machine... Die uh, metalen uh, bewerkt. Oké. Okay. Hoeveel concurrenten waren er? We hadden elf landen in de competitie. Oei. En uh, heeft het er nog om gespannen of je de medaille zou halen met Nederland? Ja, het heeft echt wel omgespannen, want ik heb uh, ja, de laatste uh, uren voor de sluitingsceremonie heb ik echt wel een spanning uh, gezeten. Ja, ja, ja. De... Nou, zeer proficiat. en bedankt, Pinbergshens en je team, brons.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 de Rémett Dans le soleil à l'horizon profilé sur tous les buissons aussi On revenait pour but on le cœur un peu vague Pourtant de naître pas seul un instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main ou l'île un peu les copains à bicyclette on se disait c'est pour demain je rêverais je demain quand on ira sur les chemins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 Ja, in de Fernando Lamarinjas, waarom is Pessoa voor u een bijzondere dichter? Um, het is uh, zijn, zijn lyricisme voor mij, um, van mij, hij is muziek voor mij omdat ik ben muzikant, ik ben geen literaire. Zo uh, so van mij, als ik zijn uh, gedichten uh, hoor, uh, lees, het uh, is van mij muziek. Zo, so, uh, da dat inspireert mij. Uh, omdat uh, zijn gedichten even meteen muziek van mij, als ik het lees...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 Ja, ja, zeker weten. En uh, uit, uit die, die reacties van het uh, van de, van de, zeg maar, programma dat we hebben gedaan... Voor, voor zes weken... dat zo'n mensen uh, uit het publiek zeggen... oh, uh, ik ken Fernando op zo niet... maar ik ga zeker weten, um, uitzoeken. Ik ga het ik internet... Uh, ja, ja. En ik vond het uh, prachtig. En die, die, die belangstelling, en dat, dat vond ik... Uh, het, voor mij het was hartverwarmend. Omdat door, door de muziek... De belangstelling daar wakker van, van die mensen dat hij hem nooit had gelezen. En ik weet het zeker dat mensen zijn meer in hem geïnteresseerd. En hij is zo groot en hij moet worden gelezen. Hij moet worden gelezen. Tot zover Fernando Pessoa. Dank Michael Stoker en Fernando Lamariñas. Onze gelukwensen, ex-Beatle Ringo Starr werd vandaag 73 en u hoorde zijn fotograaf. Het is vijf voor twaalf. Net hadden we het brons op het WK Skills in Leipzig voor Nederland en nu maar liefst goud. Aan de lijn is Simone de Meijeren. Goedenavond. Ja. Hoi, goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. In welke categorie hebt u gewonnen? Uh, ik heb goud gewonnen op de categorie uh, etaleren. Etaleren. En u, ik ja. begrijp dat we in u eigenlijk een superkampioen hebben, want u was al Nederlands en Europees kampioen. Ja, klopt. Vorig jaar inderdaad. Ja, en nu wereldkampioen. Wie was uw grootste concurrent? Um, ik dacht dat mijn grootste concurrent Engeland zou zijn, maar uiteindelijk viel die best wel tegen. Ja, die bracht dus, er uh... niks van terecht, dus van <laughs> nee. het etaleren. Nee. Maar u in dat etaleren, wat moest u doen op het WK Skills? Ik had de opdracht gekregen om twee etalages te maken in vier dagen. Oh. En, deze, en deze hadden beide een, een eigen thema. Ja. En dat moest ik uitwerken en er zaten bepaalde criteria aan. En daar moest ik aan voldoen. Oh. Kunnen u vertellen, wat is eigenlijk het geheim van een goede etalage? Um, nou, ik vind dat een etalage uh, toch wel een beetje humor mag hebben... En het mag ook wel een beetje extreem zijn, niet veilig houden. En dat maakt het dat het, uh, dat het opvalt als je op straat loopt en je kijkt in de etalage. En dat denk ik dat het het grootste geheim is. Ja, staan nu morgen de grote winkelketens voor u in de rij? Ik bedoel, wordt er gevochten om een etaleur die wereldkampioen is? Ik durf daar verder niks over te zeggen, dat weet ik niet. Maar voor hun is het een goed visitekaartje. Ja. Welk, welke etalage ter wereld zou u nou het liefst willen inrichten een keer? Nou, ik vind eigenlijk dat alles wel een eer is om te doen. Als het een groot bedrijf is waar je voor kan werken... dan wordt, dat wereldwijd, wordt die etalage gebruikt. Dus dat is natuurlijk al een eer. En dat maakt in principe niet uit bij wat voor bedrijf dat dan is. Nee. Nou ja, nogmaals, Simone de Meijer, ik zou zeggen... ga ervan genieten. Goud op het WK Schilds in uh, Leipzig. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek zometeen de echte Janne met de pet. En ik lees nog uit de nieuwe bundel van Peter Swamborn... Het huis woont in mij. Het gedicht De Oever. Ze legt een hand boven haar ogen. De rivier is glad, de stroming zwak. Een lage zon breekt nevels open... Aan de overkant is een slordig strand. Er slingert een pad onder kale struiken door. Het voert naar een stad bewoond door dagen in haast achtergelaten. En verder de straat uit. Het plein. Over het veld. Naar de rivier. Op de oever staat een vrouw. Alleen. Fluiden van stemmen waaien tegemoet. Aan de overkant is geen mens te zien. Goedenacht, Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te sagen hätte? Dort een Zigarette und auch ein letztes Glas Rum Вконеч ночи, дорогие друзья. Mama.